Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you Forevermore Now I'm not one that gets around. Swear my. Feet stuck to the ground And though I never did meet you before I said hello Mary Lou Goodbye heart Sweet Mary Lou I'm so in love with you I knew Mary Lou We never part So hello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 Heb je een andere naam, dan mag je ook uh, blijven luisteren. Dan ben je ook hartstikke welkom. Hello, Mary Lou, Ricky Nelson. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. omroep ZVL. Tot 12 uur ga ik je oren vertroetelen met geweldige muziek. En dingen waarvan je denkt, huh? Dat is lang geleden, zoals deze van Mouth en McNeil. Cumbia, como latidos del corazón. Cumbia, siempre contigo. Cumbia, siempre el amor. Weer maar in stil te zitten bij dit nummer van uh, Nee, Dat gaat echt niet lukken. La Cumbia uit 1991 hier bij ZVO. Op deze alleraardigste zondagmorgen. Eens even kijken, is er wat te doen vandaag? Ja, uh, Lazy Sunday in Retranchement Dat begint om drie uur vanmiddag, geloof ik. Dat uh, is best wel leuk. Veel muziek en... Uh, Ah, er komt een hele hoop volk op af. Dus uh, misschien zien we elkaar daar. Zou het zo kennen. Hè? Dus, oh ja, wat hoorde je nog meer voor moois? Uh, Mouth en McNeil. Met een uh, kleine hit van ze. Hey, you love. Want ze hadden natuurlijk fantastische hits. Zoals uh, Helloa. En uh, wat was het ook weer Van het Eurovisie Songfestival. Ja, die dus. Kan ik opeens niet opkomen. Heb je dat weer? Een momentje zullen we maar zeggen. Straks. Dat is geen senior momentje straks. De reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben. Wil je een weekje op vakantie? Of gratis althans. Vijf minuten winkelen in de supermarkt. Dat is een goede vraag. Een gewetensvraag. Je hoort de antwoorden straks hier in de show.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 Chocolat au lait pour me rincer la tête, chocolat noisette pour me remotiver le moral, chocolat glacé pour pas que je sois foutue, chocolat fondu pour tout recommencer, chocolat léger pour refaire mon histoire, chocolat noir je pense chocolat, chocolat. donne-moi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 Welke vrouw is er niet aan verslaafd, zeg? Ik ken er geen eigenlijk. Of uh, ben jij een vrouw die chocola niks aan vindt? Zou ik kunnen hoor. Meld je dan hier bij ZVL. Eva de Rover en Chocola uit 2011. En Jules Newton, een van haar uh, leuke hits. Ja, Queen of Hearts. Zou ze met zo'n kaart gaan klaar voor jasje? Je hebt geen idee. Over een minuut of tien die reportage van Jeroen van Gent. Hè? Ik zei het er straks al. Uh, wil jij uh, vijf minuten winkelen gratis of liever een uh, korte week nou, of een weekje vakantie gratis? Hmm, uh, ik ga zelf eigenlijk voor de supermarkt. Didn't I? So don't you leave me standing. Didn't I? When you needed me Nah. Oh, I'm the man from Manhattan, lay. the man with a price on his head money, for man from Manhattan The surface is satin, the line is laid in black Oh, I've been a fugitive too long Running away from my fate Enemies flee at the sight of me. They at the sound of my name. 'Cause I'm the man from Manhattan, Wally, hey. the man with the price on his head. Oh, yeah, the, deputy. the man from Manhattan, the this is satin, but the lining is lane with lead. Don't. So I'm only dreaming dream. an imaginary reading oh, A vision I saw Iedereen dacht, toen de tijd toen het nummer uitkwam, dit is Queen, maar dat was het natuurlijk helemaal niet. Wel, prachtig nummer. Het lijkt wel erg op Queen. Eddie Howard, a man from Manhattan. En de voor tops daarvoor met standing in the shadow of love. Hier bij ZVO. Over een paar minuten die uh, uh, reportage van Jeroen van Gent. Hè, dat heb ik je beloofd. Komt er zo aan. En ik wil je nog even wijzen. Gewoon uh, om je een beetje op weg te helpen vandaag. Als je op zoek bent naar het laatste nieuws. Ga dan naar onze website. Omroep ZVL.nl, daar vind je alle informatie over de streek. En wat gebeurt er vandaag? En wat is er vandaag gebeurd? Wat is er vandaag gebeurd? Wij houden onze nieuwe site helemaal up-to-date. Blijf nog toch wat bij me, alsjeblieft stand. laat niet alles achter wat je lief was, ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij, houden van gaat zomaar niet voorbij want zolang je bij. Want zolang je bij me bent, als je altijd bij me blijft, kan ik het leven aan. Want zolang je bij me bent, want zolang jij bij me bent, zeg dan dat je bij me blijft, ik laat je nog niet gaan. Alles wat je hebben wou had je hier toch. Krijg je het ergens beter dan dan hier nog? Jij was toch tevreden met je leven en mij. Blijf dan nog je leven, blijf bij mij. Want zolang je bij me bent.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 Bij, me bent. Jij bij me bent, zeg dan dat je bij me blijft. Ik laat je nooit meer gaan. Liefde is als een sigaret, is even als een van zijn allergrootste hits. Benny Nijman, hij rookte ook als een schoorsteen, trouwens. En volgens mij is hij daaraan ook overleden, zou je kunnen zeggen. Veel te vroeg, prachtige liedjes maakte hij. Zolang je bij me blijft. Dus, en mee moet ervoor met. Uh, Rio. Het leven zit vol beslissingen en keuzes om te maken. Heel vaak wordt er min of meer voor u besloten. Dat schrijft Jeroen van Onze verslaggever ging de straat op en vroeg u deze keer een moeilijke vraag. Hij liet eigenlijk de keuze bij u. Van ja, dat is wel lastig. Want meestal is een uh, vraag wel een beetje sturend, maar hier niet. De vraag vandaag is. Een gratis weekje vakantie of vijf minuten gratis winkelen? Wat zou jij kiezen? Hmm. mensen op straat kozen dit. Deze week in de aanbieding op uw omroep de dilemma vraag. Kent u die? Vast wel. Al, als u het hoort dan weet u meteen waar het over gaat. Kent u dat? Uh, het is, en dan vraag ik u een gratis weekje vakantie of vijf minuten gratis boodschappen doen in de supermarkt. U bent toevallig uh, op weg naar de supermarkt? Een gratis weekje vakantie. Toch wel? Ja. Maar vijf minuten grabbelen in de supermarkt gratis? Niet? Nee. Nee? Nee. nee. <laughs> een keuze, hè? Dus een, een gratis weekje vakantie of vijf minuten gratis winkelen in de supermarkt? Een gratis weekje vakantie. Een gratis weekje ja. u, u, u bent erop voorbereid, lijkt het wel. Ik hou van reizen. Dus okay. uh, ja. Heeft u vast al veel gezien? Of niet, ja. ja, wat is veel? Ik uh, denk het wel, ja. Ja, uh, uh, uh, nog voorbeelden misschien? Ja. Uh, afgelopen jaar ben ik met mijn vriendin samen een half jaar weg geweest. Uh, door Australië en uh, oh. een paar landen in zuidoost azië Oké, okay. ja, daar dan, dan is vijf minuten grabbel in de supermarkt niks bij dus. Uh. Nee, nee, dat denk ik niet, nee. Nee, nee, zeker. Dat is een dilemma vraag Wat zou u doen? Een, week, een weekje vakantie. Een weekje vakantie? Ja. De meeste mensen zeggen dat tot nu toe. Ja. Waar zou u heen gaan? Dat weet ik niet. Nee. Nee. In ieder geval die vijf minuten gratis boodschappen doen? Dat niet. Nee. Waarom niet? Te kort. Sorry? Te kort, je kan veel te weinig pakken dan, ja, of niet? Ja. Dat vind ik genoeg. Al zijn de boodschappen heel duur? Nee? Valt het mee? Vijf minuten kan je niet zoveel doen hoor. Ja, dat, daar zit wel duur. Maar in een, in een week kan je geen Australië zien. Dus... Nee, ja, nee, precies. Maar Dat gaan hele mooie plekken. Ja. Oh, dan zou je graag terug willen, neem ik aan dan. Misschien nee, dan. nee, ik denk liever andere plekken. Andere plekken? Ja. Noem tussen voorbeeld. Leuk. Uh, Peru. Peru. Wil ik heel graag naartoe. Oké, okay, ja. ja. De gebrechten bijvoorbeeld. Ja, dus, onder andere ja, Machu Picchu inderdaad. De oudheden, ja. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Zit het erin? Gaat het gebeuren misschien? Uh, dit jaar nog niet, maar wellicht... Uh, in de komende twee jaar is wel het idee. We hebben dit jaar al uh, Madeira op de planning. Dat we is gaan... te doen, dat moet te doen zo. Dat is te doen, <laughs> ja. Uh, we gaan een paar dagjes naar Dublin. En eind van het jaar willen we naar uh, Mexico en Guatemala. Mm. Dus wellicht dit jaar erop. Dan Peru met Ecuador is het plan. Dus, uh... Dit is helemaal geen dilemma-verrecht, dit voor u. <laughs> nee, <laughs> dat, nee van... dat is er helemaal uitgepland. Vakantie een weekje. Waar zijn we naartoe gaan? Uh, Caribisch gebied. Oeh, wow. Dat is gelijk een heel, een heel duur weekje vakantie. Toch? Ja, maar ja, goed als je vraagt waar wil je ja, heen, is, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Is dat een wens van u, een gekoesterde wens al dat je daar heen wilt? Uh, ik ben er al eens geweest. Ik zou er nog een keer naartoe willen. Hoe ja. vandaar? Ja. Ah, al geweest, en verlangen, een terugverlangen, zeg maar. Ja, klopt. Waar was u? Ik ben geweest in uh, Hawaii, Bahama's, oh, wow. Jamaica, Dominicaanse Republiek. Nee! Ja, ja. Jemig. Wat is er zo leuk aan? Voor mensen die er nooit geweest zijn aan de andere kant van de microfoon. Uh, het is gewoon een paradijs. Heel mooi. Veel mooier dan Nederland. Een gratis weekje vakantie of vijf minuten gratis boodschappen doen in de supermarkt? In de supermarkt. Ja? Ja, zeker. Vijf minuten grabbelen? Ja, zeker. Het zijn dure boodschappen tegenwoordig? Tegenwoordig dure boodschappen, maar ben zeker voor de supermarkt. Absoluut. Oké. Okay. Ja, waar gaat u op af als het schot klinkt? Uh, de waspoeder. Ja, dat is duur. De waspoeder ja, ja, ja. en de koffie ja. tegenwoordig, met de chocolade erbij. Dus dan heb ik een hele mooie winkelwagen, denk ik, die ik kan gebruiken. Koffie, chocola, waspoeder. Ja, zeker. Het lijkt wel of je al voorbereid bent op zo'n actie, of ja? Uh, nee, ik moet gewoon vaak boodschappen doen. Oh, ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dan zie je hoe, hoeveel dat kost natuurlijk. Dus, de, de, de, het schiet misschien wel eens door de gedachte, kon ik het maar eens een keer gratis meenemen, zoiets. Nou, dat een stiekem. beetje. Nou, stiekem, ja, ik ben ja. er niet zo van, maar ja, dat is wel wat ik denk van, het zijn wel de dure dingen, ja. Ja, ja ik bedoel niet stelen natuurlijk. Nee, oh, maar. Maar, als zou, zou kunnen, als ik een karretje vol, dan zou u? ik misschien ook wat uitdelen aan de andere mensen. Oh, Dat ja. ook wel. Ja, oh, ja, zeker, ja, zeker. Dus u kunt vijf minuten grabbelen en ook nog weer wat weggeven? Ja, zeker, zeker. We oh. zijn er met z'n allen. Goedemiddag. Hallo. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke, lichtvoetige vragen. Uh, voor wat? Voor de radio. Voor de radio? Ja. Oh. Ik heb een, een dilemma, twee dilemma-vragen opgesteld. Ja. is misschien wel grappig. Ik weet niet of u dat leuk vindt. Heb jij daar zin in, Je <laughs> kunt gezamenlijk antwoord geven. Is wel leuk. Geen ellende. Niet, niet over politiek, geen ellende. Maar let op, er komt hier een gratis weekje vakantie... of vijf minuten gratis winkelen in de supermarkt. Weekje vakantie. Weekje vakantie? Ja. ja. Vijf minuten grabbelen in de supermarkt, dat is niet aan u besteed? Nee, nou, niet echt. Je vraagt een keuze ja, ja, ja. Dan, uh, dan zeg ik vakantie, doe maar. En waar zou je heen gaan? Ik denk even vlug en even een weekje in Duitsland. Duitsland? Ja. Gewoon lekker rustig, niet. want de mensen kiezen dan meteen hele verre bestemmingen... als ze nee. de kans krijgen tot nu toe bij mij. Nee, een weekje, maar... oh, ja. nee, een, een, een, een weekje is kort bij. Nee? Een weekje is kort bij, Duitsland. Ja, ook kort bij zou je? Ja, kort ja. bij. Oh, oh, sorry, ja, ja. ik versta het niet. Okay. Ik ga nu... Uh... In de week, als je een week weg gaat, helemaal naar Bali ah, of iets. Dat, dat heb ik geen zin in. Ja, dat ja. zit dat is inderdaad Dan ben je doodop. op. Ja, dat is een hele goede. Ja. een beetje dichtbij. Duitsland, gezellig ja. rustig, commutelijkeheid. Yes, yes, uh, yes, uh, ja. Gezellig wat eten, enzovoort. Ja, ja, ja. En die vijf minuten gratis boodschap is ook niet dat je zegt... Hmm. Nee echt. nee, echt. niet echt. Nou, we schouden ze over, maar ze zijn wel duurde boodschappen. Ja, dat is waar. Dat wordt, ja, dat is waar. Dat is, nou is wel... gewoon. Uh, ja. Duitsland is goedkoper. Ja. ja. <laughs> ja. Oh, daar is twee vliegen in één klap. Een weekje. Een weekje. Ah, ah, zo nou zo, begrijp zo, ik hem. Zo, zo bedoel ik, ik het niet. niet nee, nee. nee. Nou, dat is ah, dank u wel voor de reactie. Ja. ja, ja dank succes. u. Hartstikke leuk. Dank ja. u. wordt ja. echt leuk, hoor. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ombroep ZVL. je dat nog? Gek dansje. Ja, de Hucklebuck Och, och, och. Uit de jaren zestig. Gek dansje. Uh, iedereen kon het. Het zag er alleen niet uit. En de Royal Showband Waterford zong er dus over in de jaren zestig. En uh, ervoor hoorde je Letton Carter en I Together. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond dat nummer wel passen bij zijn reportage van zojuist. Dus... En ja, Aan verzoekjes doen we natuurlijk wel ook hier bij ZVL. Ook straks na 12 uur. Dus heb jij een goed idee. Denk je bij jezelf deze deun wil ik graag horen. Ga dan naar onze website www.omroepzvl.nl Ga naar verzoekje en dan gaan wij er straks na 12 uur met frisse moed tegenaan. Dus doe je best. One more. Het waar is weer eens. De Sisters Sledge. We are family. Fijn dat ze dat nog altijd uitdragen zou je kunnen zeggen. Want ze treden nog altijd op hè. Ja eerlijk is eerlijk. Um, de show zit erop. Het is niet anders. Oh ja je hoort ook nog Gary Rafferty. Ik zou het bijna vergeten. Baker Street ook een legendarische. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Dankjewel voor je gezelschap. Volgende week, volgende week zondag, vergis me bijna. Volgende week zondag ben ik weer bij Leven en Welzijn rond 10 uur. En dan ga ik weer lekkere plaatjes voor je draaien. En een paar interessante onderwerpen behandelen in de show. En dan hoop ik ook weer dat jij erbij bent. Maar blijf vooral zo meteen ook luisteren naar het verzoeknummerprogramma. Dus, en je kunt eraan deelnemen. Doe mee via omroepzvl.nl. Vul daar een formuliertje in. En wij doen onze best straks hier na 12 uur. Tot besluit van de show, Madonna en veuk. Mooie zondag.